Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en het is het nieuws van NOS op 3. Bij 1 geeft uitleg waarom de nummer 2 van de partij weg moest. Quincy Gario werd twee weken geleden geschorst als lid... Op een ledenvergadering blijkt nu waarom, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Daar kwam eigenlijk het rode lijn uit dat uh, Gario zijn zin te veel zou doordrijven. Ja, manipulatief dus uh, werkte. Uh, zat te stoken, uh, groepsdruk creëerde, mensen voor het blok zette uh, en niet zou openstaan voor een gesprek. Gario ontkent de beschuldigingen. De partij zegt nog sorry dat ze niet eerder de stekker uit de samenwerking trokken. Er is geprobeerd om te bemiddelen, maar dat is niet gelukt. Een man is neergeschoten in Capella aan den IJssel toen hij rond middernacht de hond uitliet. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De dader is gevlucht. In Hongarije in Budapest is rond deze tijd de Pride Walk. D66-kamerlid Lisa van Ginneke loopt ook mee. Als eerste transgender in de Kamer wil ze de mensen in Hongarije steunen... nadat vorige maand de omstreden LHBTI-wet werd ingevoerd. Wat je ziet is dat de bevolking heel erg is opgehitst door de regering Orbán. Dus er is een hele vijandige sfeer gecreëerd. En de, de, de vrees is ook dat tijdens de Pride Walk... waarin we twee uur lang door het centrum van Budapest lopen... Ja, dat er ook opnieuw uh, uh, geweld gaat, uh, gaat plaatsvinden. Volgens die Hongaarse LHBTI-wet mag er in de media en het onderwijs... geen voorlichting meer zijn over homoseksualiteit of geslachtsveranderingen. En snackbar Happy Happy op Mallorca draait lekker. Het dat normaal, mayonnaise, appeltaart, drie Coca Cola's Red Bull en de Amsterdamse kastengels. Jongeren die op het eiland corona hebben opgelopen, moeten in een quarantainehotel tot ze weer negatief getest zijn. En het eten daar is zo vies dat ze massaal bij een lokale snackbar bestellen. Luke vertelt wat het menu in zijn hotel is. Een ontbijt is eigenlijk alleen een uh, pistoletje. En dan krijg ik om 1 uur eigenlijk mijn eten. En dat is dan warm. Maar heel vaak is dat heel, heel smerig en het is echt heel vies. Het is echt super vies. Op Mallorca zijn de coronabesmettingen flink opgelopen. In drie weken zijn de cijfers verviervoudigd. Heb ik het weer nog? Vooral in Limburg en Brabant regent het nu. In Noord-Holland schijnt de zon nog. Het is 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien verder over het land. En het kan flink gaan plenzen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Door op de 9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het was toch wel een, een, ja, een pittige, een harde wedstrijd geworden uiteindelijk. Met ja, Nederland toch uh, relatief lange tijd op een 2-1 voorsprong. Maar ja, dan op een gegeven moment kijk je weer en dan zie je Brazilië op 3-2 voor staan. Dus dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En maar toen kwam er een prachtige vrije trap iets buiten links, buiten de strafgopgebied. En die werd over de muur uh, heel mooi in de hoek uh, uh, gespeeld door Jansen. Dus die eindstand daar is 3-3.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 dat kan morgen trouwens ook, want morgen, maar daar kom ik in de evenementenagenda nog op terug. Morgen is er ook weer een, een kofferbakmarkt verkoop. Dus daarover later meer. Goed, euh, bijdrage over het museum, pop-up museum. Ja, mooie stad, hè, dat museum. Ja, flats Badhuisplein, die voor het eind van het jaar gesloopt worden. Verder hebben we nog wat meer zandkortsnieuws. We volgen voor de Olympische Spelen. Ik zou zeggen, genoeg reden, maar ook het tweede uur.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 Lik maar in en stik niet. In het donker zin ze je niet. Als je zwijgt dan horen ze je niet. Dus hou je adem, lik maar in en stik niet.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 Maar over die tijdelijke invulling. Want daarover zijn inderdaad al contacten met ondernemers geweest. In principe staan we overal voor open. Verschillende mogelijkheden zijn al geopperd. Zoals een rolschaatsbaan, Een speeltuintje. Speeltuintje? Jij daar achter bij jou ook een heel groot speeltuintje. Ook een speeltuintje. Ja, toen kreeg je een enquête. Ja, <laughs> nou, of, ja. of ik een uh, whipcape wilde of niet. <laughs> nou, ja. En hoe vaak je er denk, gebruik van te ja, ja, Nee, die is leuk. Ja, leeftijd. Nee, dat zeg ik ook niet. Nou. Maar ouds. Ja, in ieder geval, rolschaatsbaan is geopperd.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 Upon a summer wind There's a certain melody Takes me back to the place Green.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 Mooi van jullie. Gebruik natuurlijk op de radio over het Pop-Up Museum. De komende 2,5 jaar daar meerdere tentoonstellingen. Nou, Als er weer meer over bekend is, dan hoor je het uiteraard bij CFM. Ga een bezoekje brengen. Het is meer dan een bezoek waard. Dus uh, loop er even naar binnen. Raadhuisplein hier in Zandvoorts.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 Daarnaast uh, natuurlijk een expositie in het Zandvorst Museum van de ode aan het uh, natuurschap, landschap. Zowel binnen als buiten. En natuurlijk de expositie van Kleine Paap. Hè? Jantje, was het Jaapje Paap of Jantje Paap? Jaapje. Jaapje Paap. Dus uh, ook daar is een bezoek meer dan waard. En dan hebben we, zo, we hebben het al eerder over gehad in dit programma. Natuurlijk de, de, de Ibiza Hippie Boulevardmarkt. Die was er namelijk gisteren. En die is er ook op 30 juli weer...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 Alleen het zonnetje was, het ontbrak een, een beetje. Maar... Een beetje, nou, het was toch wel redelijk. Het was wel redelijk weer, dat wel. Dus... Maar het zonnetje, hoort op, bij de Ibiza-markt, hoort ook een zonnetje. Genoeg te doen de komende dagen en uh, weken weer in Zandvoorts. En we gaan uh, het hebben over Chansen met Janssen, zo dadelijk. Maar eerst Fox Stevens, Stevenson.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 En uh, dat betekent uh, dat het gezellig werd, na nou, de prik of niet. Dat hoor je na deze van uh, Spargo en Head Up To The Sky. I said.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 Jij ja, gaat nu echt showsen met Jansen, met een date? Ja hoor. Ja? Ja. En ja, niet bij mij hoor. We nemen, oh, oh, we hebben niet bij je klaar. Ik ga lekker even zitten. weet staat er een liefde van uw leven. Ik weet het nou, als ik het uh, zou horen, Alvert-Jan, was oh, er wel oh, oh. Heel, veel, heel veel lol in ieder geval uh, ja. op die avond. En je ziet het nou keurig, uh, netjes, uh, net alsof je in een restaurant zit, hè? tafeltjes voor twee, ja. kaarsje erop. Nee, Martjes in de lucht en dergelijke. Geweldig. Maar het, wordt, het is gewoon een leuk, leuk, leuk initiatief, maar het wordt natuurlijk niet een structurele bezigheid. Nee, Jansen met uh, Jansen. Oh. Mooi woorden trouwens. Een bijdrage van uh, onze collega's van NH Nieuws. En uh, de, de persvoorlichter van de GGD, Harm Graustra, die uh, hoorde het meest aan de woord. Tijdens uh, deze reportage van uh, NH Nieuws. It's the best.